Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS 3. Een grote computerstoring legt van alles plat. Zo gaan de meeste vluchten van KLM niet door... en rijden er bijna geen bussen in Almere en Utrecht. Over de hele wereld zijn er problemen met Windows-computers. Na een update laten die een blauw scherm zien en starten ze niet meer op... En de storing lijkt te maken te hebben met problemen bij cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike. Zij hebben inmiddels ontdekt dat er iets aan de hand is, maar daarmee is het probleem nog lang niet opgelost, vertelt deze cyberdeskundige. Om het nu te fixen moet je dus redelijk technische, handmatige uh, dingen moet je gaan toepassen op iedere pc. En uh, ja, dat is dus uh, veel werk. Ook ziekenhuizen hebben last van de storing. Het ziekenhuis van Emmen heeft zelfs alle operaties afgezegd. En ook de spoedeisende hulp is dicht. Voor een hoop mensen is het deze dagen afzien vanwege de hittestress. Ongeveer 1 op de 3 krijgt een huis niet koel. Cool. En er zitten veel mensen met een huurhuis bij, blijkt dat cijfers van het CBS. En dat kan je natuurlijk een lading ijsjes eten en een koud voetenbadje nemen. Maar er wordt nog veel meer geprobeerd, vertelt deze onderzoeker. 7 op de 10 zegt ik, ik zet in ieder geval s'avonds en s'nachts de ramen open. Uh, mensen doen overdag hun ramen dicht. Um, gordijnen dicht, ook een beproefde methode, maar er is natuurlijk ook een groep mensen die um, meer doet. Uh, ongeveer 35% van de mensen zegt ik gebruik een ventilator. Um, 1 op de 10 heeft een vaste airco in huis en een iets kleinere groep gebruikt een mobiele airconditioning om het huis koel cool te krijgen. En opvallend, vooral in Limburg hebben ze een airco thuis staan, ongeveer 1 op de 3. In de plaatsjes in Pancras, bij Alkmaar, zijn ze volgens Hart van Nederland in de ban van de frituurvetgooier. Tenminste, ze denken dat dat de kleverige rommel is waarmee random voorbijgangers vanuit een rijdende auto worden bekogeld. Dit is natuurlijk heel, uh, heel vreselijk, dat je gewoon ergens kan fietsen dat iemand dat zomaar ineens over je heen gooit. Dat doe je toch niet als je normaal bezig bent? Wat zijn ze van plan? Wat, wat, wat, wat zit erachter? De politie heeft nog geen idee wie erachter zit en roept getuigen op om zich te melden. Het weer nog, volop zon en weinig wind vandaag. Het wordt tropisch warm, maximaal 31 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen dan wordt het zelfs nog iets heter, maximaal 32 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 amstelveen alkmaar tussen Afrit zuid en Knopert-Velzen... rijdt het langzaam over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ik <tie> liep laatst een keer in een groot warenhuis Het was erg gezellig druk Plotseling voel ik het is hier niet pluis Want een joch schreef zijn keel bijna stuk Waar is het? Ze stond er toevallig vlak naast. eiden hem op zijn bol. Waar zat je mami daar net voor het laatst? Sprak zich vervolgens haast over. de chef en hij kende zijn les. Hij nam het joh op Nou, nou, nou, stil eens knaap. Uh, vertel me je naam en je adres. En ja, hoor, hij luchtend zijn hart. <middels> niet. <Siegelen> <Siegelen> Gelukkig kwam moeder toen snel voor de dag. Gaf een, een dreun voor het hoofd. Ah! Je eigen schuld, als je, als je nooit meer mee mag. <Siegelen> Hij schreeuwde ik mist mis niet verdomme ah! Nou, dat belooft wat. En dit is er maar eentje. Hè? Straks lopen er duizenden als deze rond zich kapot te vervelen en te jengelen. De schoolvakanties beginnen namelijk vandaag... en de juffen en de meesters moeten nodig even bijdenken. Dus de plantjes, de kavia's en de wandelende takken... zijn onder de kinderen verdeeld. Over zes, zeven weken maar eens zien of ze het er levend vanaf hebben gebracht. Eerst massaal maar even een, lekker een paar weken op vakantie... En daarna al die overige weken, ach, dat zien we dan wel weer. Bij terugkomt gaan de ouders al snel weer volledig op in hun werk. En aangezien de halve wereld gescheiden... en alweer voor de tweede of derde keer hertrouwd is... gaan de meeste kindertjes twee of drie keer op vakantie. Je zult maar kind zijn van een steeds verliefd en gelukkig ouderpaar. Nou, dan ben je na een paar weken weer thuis... en slaat de verveling onbarmhartig toe. Geen zorgen. Dan worden de opa's en oma's ingeschakeld. Die hebben toch niets te doen... en kunnen de resterende vakantieweken best even gezellig oppassen. Dat vinden ze leuk, denk ik. Hoop ik. Ik, ik, ik heb zo'n vriendin waar je vroeger heerlijk mee kon bijkletsen. Oude, hoeren en gieren van het lachen... Nou, die heeft nu tig kleinkinderen. Tussen de drie en de twaalf, geloof ik. En waar ik al bang voor was, gebeurt ook. Hè? Bij elk bezoekje komt de laptop tevoorschijn. En ja hoor, foto's. Ik weet niet hoeveel foto's. En niet alleen even kijken. No, no, no, no, no, no. no. Je moet bewonderen. Bij elk plaatje weer. Bij elke foto wordt er op zijn minst verwacht... dat je enthousiast roept. Oh, wat leuk. Wat lief. Oh, wat slim. Oh, wat een heerlijk eigenwijs kind is dat, zeg. Nou, ze heeft zo'n dertien kleinkinderen nou, En ze komt duidelijk uit een vruchtbare familie. En ik weet bij God niet wie, wie is dus... Ik noem uit veiligheid maar geen namen. En eerlijk gezegd hoef ik ook helemaal niks te zeggen. Oh, alleen maar wat te oor en te aar. Want ze ratelt maar door. Ze ziet gelukkig niet dat ik af en toe even afhaak. Kijk! Dit is DJ, nu 12. Die zit op voetbal, schaak, tennis. En goed joh, hij wil laten VJ worden. Mocht tijdens het eindfeest draaien op school. DJ de VJ, kraait mijn vriendin. Ja, enig. Hier, Joy, de jongste. Ze zat op babyballet. Maar ja, daar is ze nu te oud voor. Ze zwemt fantastisch. Ze duikt van de hoge plank, zo elegant. En, en ze zit op reddend peuten zwemmen, reuzenknap. In gedachten zie ik haar een drenkeling van 80 kilo... zwoegend aan de kant krijgen... terwijl ze met een luier in een zwempakje... haar eigen hoofd nauwelijks boven water kan houden. Dit is Jeu de Vierve. Zit op harp en pianolessen en is nu al influencer. En hier, hier kijk, kijk, kijk, hier, hier, hier, kijk dan, hier, Esperanza. Kijk, ze, ze zit op streetdansen. Oh, die is zo ongelooflijk veelzijdig. Ze krijgt de hoofdrol in de kerstmusical. En ze wil graag meedoen aan The Voice Kids. En hoe heet het andere programma ook weer? Ach, ach, je weet wel. Hoe heet dat ook weer? Ja, zeg ik. So you think you are so bijzonder. Oh ja, ja, die, ja, die, ja. Ach, alle kinderen willen beroemd worden. De jongetjes willen een tweede Wout Metworst worden. En de meisjes een tweede Taylor Swiffer. En, en, en de opa's en de oma's en de papa's en de mama's... weten zeker dat het nog gaat lukken ook. Soms begin ik een beetje misselijk te worden van alle superlatieven. En dan fake ik een plotseling opkomende migraine en vlucht naar huis. Kijk, hè, natuurlijk zijn kinderen best leuk. Echt, echt, maar heus niet altijd. Helemaal niet als ze nog baby zijn. Oh! Wat een lelijke morbel zijn het dan. Met zo'n grote kale apenkop en zo'n griezelig, rimpelig velletje. En alles draait om die baarmoedervervuilers. Je hele huis wordt in beslag genomen door die wezens. De boks, de maxicozie, de wipkip, het spartelbadje. Je breekt je nek over een speelgoed. En je wasmand puilt uit van de oilili kleertjes. En dan poepen ze in oilililuiers. Die poepen ze vol met poep. En als die vol zijn, de poepen ze in een bjurenborg broekjes. Irritante vieze miniemensjes zijn het. Oh, onpasselijk word je ervan. En, en, en, en dan kosten ze hun Louis Vuitton slabbetjes onder... nadat ze en hun bananenpruthapje en hun danoontje... en hun kapitein Koekoek opgeschrokt hebben. En dan verslikken ze zich in hun bambiks vervolgmelk... hun jo Wiki taxi hun sponsie bob -drankje en hun duo-penotti-boterhammetje... terwijl het snot op hun onderlip druppelt. En, en, en dan staan ze irritante te hoppen in een knabbel- en babbelbox. Met een woesel- en pipkoptelefoon op hun hoofdje. Hun mobiele nijntje telefoon in hun handje. En hun Winnie de Poespeen in hun kwijlende mondje. Terwijl opa en oma noodgedwongen moeten kijken naar mega mindy en kabouterplop. En, en, en dan die namen die ze die kinderen geven: sterren, storm, splinter, maan, vlinder, bikkel, stikkel. Of hoe ze ook allemaal mogen heten. Gaan dat slurpen, dus verwende, we secreten zijn het. En, en, en papa's en mama's, hè, die vinden het allemaal geweldig... wat ze zeggen en wat ze doen. Wij kregen een knal van ons hart dus Als we even iets verkeerds deden of zeiden... en dan moesten we een uur in de hoek gaan staan, maar zij niet hoor. Oh nee, ze worden de hemel ingeprezen. Ze krijgen altijd hun zin. Ze bepalen zelf welke kleertjes ze dragen. waarnaar gekeken wordt op tv. Wat er s'avonds op tafel staat. Waar de vakantie naartoe gaat. Wees eens eerlijk, hè? wie vraagt een kind van twee nou... wat hij s'avonds wil eten als ze in de supermarkt zijn? Zo'n kind kiest toch altijd voor patat of pizza? hè? En, en, en je vraagt die kleine kinderen toch niet... waar ze graag heen willen op vakantie? Natuurlijk kiezen ze niet voor kamperen op de Veluwe of op de Tesla. Natuurlijk niet. Op de fiets, met de trein, met de auto? Wel, nee. Ze willen lekker vliegen naar een kindvriendelijk... all-inclusive frozen K3 resort aan de Costa Caniopos. He, zitten ze te janken in het vliegtuig op een stoel achter je met hun voeten in jouw nek? En we zetten alle bagagevakken met hun rolkoffertjes in de vorm van een poes of een konijn. Hé, hey, maar, maar nee, even, wacht even, wacht even. Hè, hier. Wie leert een kind dat ze met een brutale mond een heel eind kunnen komen? Wie geeft ze altijd hun zin als ze een beetje zielig kijken? Wie geeft een achtjarig kind bij middelmatige schoolprestaties of omdat flopje en mopje er ook al eentje hebben een opgevoerde levensgevaarlijke onverzekerde fatbike? Precies de ouders, de ouders. En die ouders, nee, Hè? die ouders zijn een lekker voorbeeld voor hun nageslacht. Als het hun al ontbreekt aan discipline, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Hm? Wat dragen we dan over aan de kinderen? Eigenlijk moeten we die kinderen tegen hun ouders in bescherming nemen. It's a beautiful day. <lacht> Ja, follow Me, Song for the Children, uh, gezongen door Oscar Harris. U kent hem allemaal nog wel, hè, van een poosje geleden. Um, ja, dit naar aanleiding van de fantastische column van onze Honey over kinderen. En als we het dan toch over kinderen hebben... Ja, daar heb ik er eigenlijk ook nog wel eentje hoor. Laten we maar even luisteren. Ja, verliefd, verloofd, getrouwd, zo gaat dat in het leven. En het duurde ook maar even.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 Kort voor een bevalling ben ik nog met Aaltje meegeweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd koriander erg geel. <totototie> ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zei, dokter, ons kind, er? wordt toch zo geel? <tototie> erg geel, zegt de dokter. Ik <tototie> ja. behoorlijk geel, ja. Je <tototie> valt maar ook dat je zegt... Uh... <tototie> Goed geel, ja, ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook splijten? ogen zeg de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze dan misschien? Zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Ah, ja, gewoon als ze de hele dag in een koortje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch met een half jaar kon ze dacht al een beetje fluiten. Waar rempel wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in de neerfase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was het nooit een probleem.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 Maar toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. <lacht> Zit nou ook in het huis voor lieve kinderen. Nee, maar voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet.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 Wil jij me terstrouwen? Het doet me verdriet. Ook zij is je zister, maar je mama weet het niet. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot skandaal in onze familie. Hij ging naar zijn mama door zorgelijk gekweld. En zei aan zijn ma, wat papa had verdeeld, zijn mama die lachte en zei... Ga toch man, je papa is je vader niet, maar weet er ook niets van. Wie is wie? Een groot skandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze vakabindie. Als mijn moeder, mijn vader, de broer is. dan is het de nicht van mijn schoonzuster de broer. dat is de van mijn nicht, de Ja, de Mounties met wie is wie onbetaalbaar ook weer. Nou, zo hebben we heel wat te lachen gehad de afgelopen 20 minuten. Begin te beginnen met Honey. Dat, dat eerste nummer, dat is... Uh, waar van mama... Wim Wama, de Wama's. Van, oh, van we, zijn, Wama. we, we zijn inderdaad wel uh, helemaal nostalgisch bezig. Hè? Ja, Beton. lekker toch? en de Wama's ja. en de ja. Mounties. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Nou, Herman Vinkers is inmiddels ook nostalgie. <laughs> ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, maar ik geloof dat, dat humor heeft geen houdbaarheid heeft. Nee. Nee, nee. Je nee. lacht en je lacht nog. Ja. Ja, ja. <laughs> Heerlijk. Ja, ik kreeg trouwens net al een reactie op je... Op je column. Ik word niet uh, dat opgewacht, Buiten. Nou, mm. ja, nee, nee, nee. Dat, het, dat je de spijker op zijn kop hebt ges, geslagen. En dat oh. alles wat je gezegd hebt helemaal waar is. Oh, oké, okay, ja. toch. Want met taal, je wordt opgewacht zo beneden. Ja. Ah. Ik dacht al. Ik doe eerst maar de deur open te kijken of de kust veilig is. Uh, nee, dat valt reuze mee. Oh, gelukkig. Ja, ja, ja, ja. Ik wil wel hier weer weg straks. Ja, nou, nee, dat nee, kan dat, wel. Hoort. Gaat lukken. Het gaat lukken, inderdaad. Uh, ik, we hebben het veel over wandelen gehad vandaag. Want ja. uh, de Vierdaagse is uh, vandaag op zijn ik laatste, reil liever. Is op zijn retour. Um, er is aanstaande woensdag is er een wandeling in de waterleiding Duinen. Die oh. gaat uit van ons museum. Ja. Starten is bij de Zandvoortslaan s'avonds om 19 uur. Er is een excursie, daar gaat de gids mee. Vanaf uh, 19 uur, dus 7 uur. Zeven dus vanaf uur, kwart ja. voor 7 uur. Daar verzamelen. De wandeling duurt een uur of twee. Uh, er is een wel en daar komt hij een goede wandelconditie vereist. Oh, die de, heb ik niet. Nee, ik dus mag daar mee. niet mee Dus jij doen. gaat niet mee. De kosten nee. zijn 8 euro per persoon. En um, ga eventjes op de site van het museum kijken... om een ticket te bestellen. Wat ook leuk zal zijn als je die wandeling maakt... is dat je daar de grote kans loopt de schapenkudde tegen te komen. Oh, van ja. de week is er een schapenkudde... Ja. Uitgezet in de waterleidingduinen. Uh, want deze wollige grasmaaiers, zoals het water net heeft gegrapt, worden tot half november in het gebied ingezet voor de begrazing. Dat is nodig om vergrassing tegen te gaan. En de schapen helpen met het natuurherstel van het duingebied. Daar zijn ze toch druk mee. Want naast de inzet van de schapen uh, is er ook een konijnenpopulatie. Zijn er, uh, was er na een enorme konijnensterfte? Zijn er weer ook 22 nieuwe konijnen uitgezet? Nou, die zult u niet gezamenlijk tegenkomen, want die hupsen waar ze kunnen. En wat ook is veranderd, en dat is voor velen van ons wel verdrietig. Maar de natuur zelf is al hard. En als mensen zich mee gaan bemoeien, dan, um, dan stuit het ons vaak tegen de borst. Er waren ooit 2500 honden damherten, ongeveer. Um, er is flink wat afschot geweest. Er zijn er nog duizend, ongeveer. Dus samen met de schapen um, mogen ze nu gaan grazen waar ze willen. Volgens de, duin, de schapenherder zijn de beesten ideaal om in te zetten, want alles wat ze voorgeschoteld krijgen, dat eten ze. En ze zijn makkelijk door het gebied te leiden. Nou, dat is natuurlijk niet zo met de damhert en de konijnen. Dus als u gaat wandelen, nogmaals, aanstaande woensdagavond duinwandeling, dan gaat u... Als deze diertjes tegenkomen, denken wij. Hij is sowieso uh, prachtige dingen zien. Want uh, vergeet ook niet dat er heel bijzondere planten groeien. Ja. Waar, uh, en bomen waar heel wat over te vertellen is. Het is echt ontzettend interessant zo'n ja. wandelen. Ja. En na die enorme waterexplosie in het voorjaar zijn die duinen ook echt geëxplodeerd. Ook de ja, duinen waar ik dagelijks doe, zijn waanzinnig mooi. Ja, ik denk dus wel, omdat het zo allemaal zo enorm vochtig is... dat het wel goed is om je goed in te smeren tegen de muggen die dan opkomen. Absoluut, Dolly. Dat doet ja. als Ik ben mijn hondje hier in de zuidduinen lopen. Hoor. Ja, ja, dus je moet echt wel zorgen dat je even een flesje date van tevoren hebt gehaald. En goed insmeren, want anders kom je als één grote wandelende bult weer terug, is zijn antwoord. <lacht> ja. Nou, dankjewel voor dit leuke bericht, Beb. Ja, dat is even het wandelen. Ja, we gaan weer eens even een lekker muziekje opzetten. En ik heb dit keer gekozen, ik weet niet of jullie hem kennen, Johnny. Winter? Uh, ja. Ja? Oh, ja. Ja? Ja? Ja, hij is uh, het, het, het was vorige week uh, tien jaar geleden dat hij is overleden, anders zou hij tachtig zijn geworden. Maar wat heeft die man een prachtige muziek nagelaten. Ik laat er eentje horen. <muziek> Sing a song. Johnny Winter met I'll Drown In My Tears. Dat, nou. dat is echt een standaard. Dat is echt een blues standaard. Prachtig nummer, prachtig nummer. Uh, uh, uh, ja, heb ja. je ervan genoten? Ja, ik, ik vind die compositie ook zo waanzinnig mooi. Zo mooi. Zo mooi. En weer de blues, hè jongens. Ja, ja nou, weer, weer de bloes. Ja. nou houden we er even mee op hoor, met die bloes. Hey. Ja, en het is ook weer een maar, beetje verdrietig. Ja, een beetje. Ik ja. heb hier toch nog wel even een wetenswaardigheidje over ons dorp. Wat ook wel een beetje verdrietig is. We weten natuurlijk dat er woningnood is. Dat is in heel Nederland. Dat is in een, als je in dit dorp als jonge mens wil blijven wonen, wordt dat heel erg lastig. Er zijn gewoon te veel en, mensen. Er zijn te veel mensen, er zijn ja. te weinig huizen. En nou heb ik hier gelezen, dat is een huurmonitor. Die heet Parariërs. En die heeft ontdekt dat het steeds lastiger wordt... ...om een huurwoning in de vrije sector te vinden. De vraag van de huizen neemt toe... ...en er wordt te weinig bijgebouwd. Maar in Zandvoort betaal je het meeste per vierkante meter... ...voor een huurwoning in de vrije sector... In de hele regio's. Het is nog meer dan in Amsterdam, in Laren, in Amstelveen en Leiden... zijn de huurprijzen in Zandvoort boven de 21 euro per vierkante meter. Badplaatsen zijn natuurlijk überhaupt populair... maar Zandvoort in het bijzonder vanwege zijn ligging... en dan heb ik het niet over Amsterdam Beach... want dat willen wij helemaal niet genoemd worden... maar dat, dat draagt bij aan deze wetenswaardigheid. Zandvoort, duurste gemeente in de vrije sector... Maar ik is dacht dat eigenlijk een ik... leuke uh, Nee, had. Ik dacht: drown in My Own Tears, nou doe je ja. even wat verdriet. Oh ja, dat, dat we we doen de overgang. Ja, eventjes ja nou ja, goed. <laughs> ik, uh, ik hoor het al. Er is, er is uh, dus weinig perspectief eigenlijk voor onze jongeren die allemaal smachtend oh. uitkijken oh. naar een uh, huurwoninkje. Ja. Uh, nou, dan maar deze oplossing, jongens. Ik kan er niks aan doen, helaas. Come en kijk naar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 Ja, Billy Joe Spears, die heeft de oplossing. Dan maar geen huis en dan maar met je dekentje op straat op ja. de grond. Het is uh, niet te geloven in dit land, maar helaas, het is waar. En, en we verstenen zo erg, hè? dat vind ik ook zo erg. Als je een beetje met de auto rijdt overal al die grote gebouwen die bereizen. Ja. Ja, ja, jongens, ja. jongens, wat erg. Ja. Waar blijft ons land? Maar goed, um, nou wilde ik wat zeggen, dan ben ik het kwijt. Oh ja, ja, ja, ja, want uh, ja. Ik wilde het even hebben over hoe gezellig wij het hier hebben... met z'n drietjes in de studio. Ja. En, en dat ik toch een beetje het idee heb... dat, dat onze luisteraars daar toch wel een sprankje van meekrijgen. Van uh, het plezier wat wij hebben in het maken van dit programma. En ik, ik ga u alvast een klein iets weggeven... wat wij besloten hebben een paar weken geleden. Want wij vinden het zo leuk... dat we binnenkort na de zomervakantie een uurtje langer blijven doordraaien. Dus dan zijn we niet van 10 tot 12, maar van 10 tot 1. En dan hebben we ook net wat meer tijd om alle dingen te doen... die we graag willen doen. En Hanny heeft natuurlijk weer een prachtige rubriek bedacht. Ja. Dus die gaat erin komen en dan gaan we er echt... Kijk, nu doen we het allemaal nog een beetje van... Uh, oh, we denken zus, we ja. denken zo. Jij bent eigenlijk de enige vaste factor in het uh, programma... die een ja, bepaalde maar... tijdstip heeft. Ja, ja en Pep, dan... ik had begrepen... dat Pep gaat de medische vraagjes beantwoorden. <laughs> Dus als mensen kunnen dan bellen, zeggen van ik heb liktorens, dus wat kan ik daaraan doen? Wat kan ik nog daaraan heb, doen? Uh, ja, al ja, jaren ja. roos. wat kan ik daaraan doen? Oma, oma weet raad. Dus dat Oma uh, ja. weet raad. Dat kunnen ze inbellen dan, geloof ik. Dat gaan we allemaal nog helemaal ja, te ja. uit en te na bespreken. Beppe ja. als u een medische klacht hebt. Ja. Ja, ja. Als u wat te zeiken hebt, ja. Dat vind ik al een leuke titel. Kijk, wat ja, wel je... Als u wat te zeiken hebt, ja. Oh, dan wordt er veel gebeld. En met al die smoes. <laughs> <hijen> en die hadden we net al hè. Never a dolly moment hier. Ja, ja, ja, ja, ja, Nou, ben, nou, nou, Mijn plaatje. Oh nee, daar staat hij. Ja, hij staat bovenaan. Hey, weet, je, weet je, we gaan even lekker luisteren naar... Uh, is dat ook Blues? Nee, El Jero. Nee, dat dus is wel... Echt... Nee, nou, laat blues. maar horen. Lekker, we gaan even genieten van die man. Zo jammer dat hij er niet meer is. Ja. ja. Nou, komt hij hoor. Oh! Yeah! That's it. That's it. That's it. Treat it up on the kid. That's it. That's it, that's it, that's it, that's it, baby. Hey man, what's your mama gonna say? If you finally let your partner like this guy... Does anyone wanna go dancing in the garden? Is anyone wanna go dance the go in the garden? Dance the, the garden? Does anyone wanna go dance up the anyone wanna go in the garden? anyone wanna go dance the roof? Does anyone want to go waltzing in the dark again? Does anyone want to go dance on in the dark On the town, sequence even down Behind those stairs, do that bone group in the air It's a puppet Does anyone want to go waltzing in the dark again? Does anyone want to go dance on? in the dark again is anyone gonna go dance up on the roof coming up we can get it all is anyone gonna go waltzing in the garden is anyone gonna go dance up on the moon? if you dare dream of yesterday in the air, do a step with back a step get your combat. is anyone gonna go waltzing in the garden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 In the garden. Is anyone wanna go dance up on the roof? Is anyone wanna go waltzing in the gart again? Is anyone wanna go dance up on the roof? Come on, get it all. Is anyone wanna go waltzing in the garden? Is anyone wanna go dance up on the roof? No.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 Come on a moment, do do do do Come do party, do do do do do Come do do do do do do do do do do Garden van El Wat heeft die man toch een stem. Geweldig. Die stem die die die, die, die die die swingt al die. Dat is een en al zo. Ja. En uh, see you when I get there is ook zo'n heerlijk yeah. sexy nummer. Ja. Dat is een vrouw ja. belt dat hij bijna thuis is. We oh. hebben ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. helemaal in de moed, hoor. Ja, ik hoor ja, het. Maar ja. Is dat niet van. Uh, uh, hoe heet die? Uh, ja, wacht even. See, See you when, when I, get I, I get there. Ja, Ja, is ja dat ja? is iemand anders. Dat is niet. Nee, niet L. Niet L. Niet L. Jero. Je kunt nou, bellen, dames en heren. Ja, kunnen nou, kunnen nou, hij, hij schiet me zo, want ik zie hem zo voor ja. Ik heb hem zo net dingetje. Maar ja, we gaan hem opzoeken. Uh, ja, wie, wie natuurlijk ook een, een strotje had: van heb ik jou daar? Maar weer op een heel ander niveau, is toch ook wel iets wat ik van mijn jonge jaren af heb meegekregen. En wat ik zelfs ook playbackte toen ik uh, jong was. <laughs> ja, had ik Heerlijk. een kapstok, dat leek net een microfoon. En daar ging ik dan voor staan en dan ging ik optreden. <laughs> ja, heel voor leuk. de familie. Ja, was ah. helemaal niet leuk voor de familie, maar ze hadden geen keus. Doei, nee, Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train And us was feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel dam Just before it rained And rode us all the way into New Orleans Soft while Bobby sang the blues <laughs> When she'll slapping time, I was holding Bobby's hand in We sang every song that Javin knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Good enough for me and my bobby, yeah Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. But a feeling good was easy, Lalonde, when he sang the blues. A hey, feeling good was good enough for me. Mm -hmm. Good enough for me. Janice Joplin, me en Bobby McGee. En ik heb hier een foto van haar uh, voor mijn neus staan nu. Maar ze ziet er daar op die foto precies hetzelfde uit als dat ik eruit zag toen ik veertien was. Wat een gek gezicht is dat zeg. En je, het is ja. niet die foto van jou met die kapstok? Nee, ja. nee, nee. Toen was ik ook nog een stuk jonger. Was ik elf of twaalf Wat of zo schatten. weet ik het. Ja ja, ja, ja, ja. En toen ben ik gestopt omdat mijn oom die kwam een keertje die moest kijken met zijn verloofde. En die zei, ja, een beetje houterig. Toen vond ik er niks oh meer nee. aan. Nee, was ik boos. Ik heb het nooit meer gedaan. Nee. nee, ja. nee, nee. <laughs> ik ga het ook vandaag niet meer doen. Nou, Het valt me op. Ik zit een heleboel oude meuk te draaien. Dus zullen jullie wel denken: kun je niet iets een beetje van deze tijd doen? Ja, laten we het maar even doen. Dan hebben we alles zo'n beetje wel ja, gehad. Op de val, denk ik. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb gekozen voor een nummertje van Mo. Dat heb jij gedaan. Oh, mooi.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 Ja, dat heb jij gedaan. Mooi. Oh, mooi, hè? Ja, zeker mooi. Uh, uh, weet je wat ik helemaal vergeten ben? Nee. Uh, vandaag is uh, Wendy, Wendy Moore de nieuwe single uitgekomen. Oh! En die had ik eigenlijk willen draaien, maar daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. Dus dat, dat doen we over twee weekjes. Dan gaan we de nieuwe van Wendy draaien. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Uh, want ja, het nummer wat we nu gaan draaien, dat is het laatste. Uh, de twee uur zitten er alweer op. Dus ik, ik ga jullie aankijken ladies en jullie ontzettend bedanken uh, voor jullie input en uh, alles wat jullie ons verteld hebben. En um, we bedanken natuurlijk de luisteraars voor het luisteren en alle enthousiaste reacties die we hebben mogen krijgen op het, uh, op het programma. En we hopen natuurlijk dat jullie er over twee weken weer allemaal bij zijn. En vertel het door, vertel het door. Want we zijn enorm groeiend met het aantal luisteraars. En dat doet ons natuurlijk enorm veel ja, deugd. Ja, dank jullie ja. wel. Heerlijk. Ja. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Ja, zo is het ja, toch? Zo is het. Ja, zeker. ja, zo is het. En we beloven dat we niet te veel blues draaien. Ja. We houden het vrolijk. <laughs> Ja, ja, dat is eigenlijk wel zo. Het is allemaal verdrietig. Ja, we gaan het beetje uh, de vrolijke kant op, ook nu. We gaan het programma uit met Gloria Estefan, yes. met Oye Mi En uh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En tot over twee weekjes, dan zijn wij er weer. En volgende week om dezelfde tijd, dan zijn het de boys die weer back in town zijn. Charles Duif en uh, Willem Bruist. Nou, Wij zeggen gedag Dag. en uh, tot fijn over weekend. twee weken. Tot ja, over fijn twee weekend. weekend, maak er wat moois van. Genieten. Take me, only for what I am. You got a right to speak your mind.